Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïense vluchtelingen moeten zelf maar op zoek naar een verblijfplaats desnoods in een ander land. Dat stond in een brief die vluchtelingen vandaag kregen toen ze aankamen bij de gesloten opvang in de jaarbeurs in Utrecht. De opvang was een plek waar vluchtelingen zich konden melden en even tot rust konden komen voor ze naar een andere locatie gingen. De locatie was in no time overvol en er werd besloten de boel te sluiten. De brief met het advies om zelf een verblijfplaats te zoeken wordt inmiddels niet meer verspreid. Ophef in de tenniswereld. De nummer 1 van de wereld, Yannick Sinner, gaat vrijuit na twee positieve dopingtesten. Hij had verboden stoffen in zijn lichaam, maar wordt niet gestraft. Volgens Sinner kreeg hij de stoffen per ongeluk binnen via sportmassages. Andere bekende tennissers vinden dat oneerlijk en zeggen dat hij er twee jaar uit zou moeten liggen. En ook nog lokaal sportnieuws. De Marathon van Rotterdam is in recordtijd uitverkocht. Binnen 2,5 uur waren alle 17.000 startbewijzen weg. Vooraf hadden al 35.000 mensen aangegeven dat ze volgend jaar april mee wilden doen. De directeur zegt dat hij het niet kan geloven dat het zo snel is gegaan. Vorig jaar duurde het een week voordat alle startbewijzen waren vergeven. Het Belgische festival Pukkelpop had het zwaar te verduren. Op zowel TikTok als YouTube staan video's van mensen die stiekem zonder kaartje het festival binnenkwamen. Ook YouTuber deed dat laat hij zien in zijn nieuwste video. Ik heb niet eens iemand die mee wil met me naar Pukkelpop vandaag. En dat is niet omdat het zo ver is, dat is omdat ik geen tickets heb. En dus er maar één ding opzet om naar Pukopop te gaan. Er is maar één manier en dat is gewoon gaan. Hij werd uiteindelijk gepakt door de beveiliging. Een duo op TikTok is het wel gelukt om binnen te blijven. Zij zeggen dat ze geen slechte bedoelingen hadden met hun acties... maar dat ze gewoon leuke content willen maken op hun account. Dan het weer, de lucht klaart op veel plekken op, maar later vanavond kan het aan de kust gaan regenen. Morgen zonnig, met alleen in de noorden kans op een bui, bij 19 tot 22 graden. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 Welkom weer bij uh, Twee uur lang Tussen App en Vloed. We gaan uh, beginnen met de nummer van Rob de Nijs, want ik hoorde dat het erg slecht met hem gaat. Dus een eerbetoon wat mij betreft aan Rob de Maar op de ijs. Alles wat avond. Ik heb in de indruk laatst dat mijn microfoon niet helemaal goed doet. Als dat zo is, laat me even weten via uh, messenger. Want uh, hier klinkt het heel raar in ieder geval. <middels> Ja, de uh, Tom Trouwers Blues, die, we die kennen we natuurlijk van uh, Tom Waits... maar ook uh, van uh, niemand minder dan Rod Stewart. Ja, luisteraars, en uh, ook uh, even voor de mededeling van de mensen... die uh, al uh, eerder luisterden uh, dan uh, dit laatste nummer. Uh, mijn microfoon deed het niet goed. Uh, ik heb nu een ander kanaal en dat doet iets wel, dus het kanaal is kennelijk stuk. Het kanaal is overstroomd, luisteraars. Het kan gebeuren natuurlijk, Het kanaal kan zomaar overstromen. We gaan genieten van uh, Rod Stewart met de Tom Trouwers Blues... I borrow a couple of bucks from you to go waltzing, Matilda. Waltzing, Matilda. You go waltzing, Matilda, with me. I'm an Tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken. And my strength is soaking away to go waltzing until. dogs they are barking, and the taxi keeps parking A lot they can do for me I begged you to stab me You tore my shirt open, and I'm down on my knees to. And the girls down by the striptease shows go waltzing, Matilda. Waltzing, Matilda. You go waltzing, Matilda, with me. No, I don't want your sympathy, you. Sheriffs say that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter, drag nets, and the ghosts that sell memories want a piece of the action. Anyhow, go walls. And you can ask any sailor and the keys from the jailer and the old man in wheelchairs know that matilda's the defendant she killed about a hundred and she follows wherever Street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night Matilda T. Ja, Rod Stewart, de man, heeft ook al heel wat hits op zijn naam staan. En daar zijn we allemaal heel blij mee. En, uh, het is altijd heerlijk om muziek van Rod Stewart te draaien bij Tussen uh, Apple Vloed. Luister, luistert u naar vanavond. En uh, ik heb ook nog een mooie van Roy Orbison voor u. Doet. Maar als je geluk hebt, doet de liefde helemaal geen pijn. Integendeel, dan is de liefde uh, hartvertegenwoordigend. Je wordt er blij van. En, uh, een goed maatje in je leven, een vriendje in je leven en een vriendinnetje in je leven. Maakt allemaal niet uit uh, welk geslacht het is. Tegenwoordig, hè, je mag, je mag van iedereen houden. Uh, en uh, ja, uh, lekker close met elkaar toch? Dat is, dat is het mooiste. Vind ik hoor. En als je, je meisje gevonden hebt mannen, hou er dan stevig vast. Laat het nooit meer gaan. When the girl in your arms is the girl in your heart. Then you've got everything. When you're home. Go as rich as a king So hold her tight And never let her go Day and night Let her know you love her so With love Spend a lifetime of love Make her yours forever of your life spend a lifetime of love make her your wel nostalgie, hoor. luisteraars, dit Cliff Richards en zijn Shadows met uh, When the Girl in Your Arms. Ah, vertedigend, hè? Toch? Dat is een hele mooie, dit hoor. Alan Jackson, Remember When... stood still Just a step in the stone to where we are. Naar Tussen app en Vloed bij ZFM Zandvoort. Tot middernacht is Charlotte Duif weer uw rots in de brand. En de mooiste ballads komen voorbij. Ja, de allermooiste ballads. Remember when? Uh, prachtige. Ik vond hem ook heel erg mooi luisteraars. Uh, ik ga een mooi draaien voor Willem Kuist. Uh, Willem, Willem, als je luistert, dan is deze hele mooie speciaal voor jou. en Je weet natuurlijk niet wat er komen gaat, maar het heeft alles met zand te maken. En ook nog met wit zand. Dan moet ik eventjes iemand zijn nek omdraaien, want die zit er geregeld doorheen te kletsen. en Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Even wachten hoor. Ja, ja, ja. ja. Gelukt, luisteraars, gelukt. Ik heb iemand het zwijgen opgelegd, maar dat doe ik niet uh, aan Stef Bos, want die hoor ik veel te graag zingen. Wit zand, speciaal voor Willem Ruist.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 in wit zand, in wit zand En ik loop door de jaren langs een eindeloos strand En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland Hoe sterk is het toeval, hoe sterk is het lot Ben ik wie ik zijn wou, is het dit wat ik zocht en ik praat met de zee, en ik praat met de doden En ik mis soms een God om in te geloven Zoals toen ik klein was, vlak voor het slapen, Wist dat er iemand over mij waakt Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren Weet niet goed meer, wat ik moet zeggen Ik voel me soms moe, voel me soms leeg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 Ja, wat een prachtige muziek maakt deze man ook. Hè? Stef Bos, ik draai hem speciaal voor Willem Bruijs. Wit zand. Uh, nou, is op wordt ook het geval. Hè? Nou ja, niet helemaal wit, een beetje geelig is het. Een beetje gelig. Hoe meer je naar het noorden gaat, Egmond en Zee bijvoorbeeld. Daar is het zand prachtig, uh, prachtig wit aan het worden. Ik weet niet of dat kan. Ik heb er niet voor doorgeleerd. Dus ik weet het allemaal niet, luisteraars. Ik ben geen, uh, hoe, hoe is het, ecoloog heet het? Ecoloog. Nou ja, in ieder geval iemand die verstand heeft van natuurlijke zaken. Uh, ik weet niet hoe het met het strand gaat. Was, uh, de kleur van het zand gaat, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, Stef Bos weet het wel. Want die had het natuurlijk over wit zand. Ik gaf het net al aan. Rob ten schijnt erg slecht te, uh, te liggen op dit moment. We wisten natuurlijk allemaal al dat hij ja, uh, ernstig leidt naar Parkinson. En dat het eigenlijk een, ja, naar verwachting toch een aflopende zaak is. Maar... Het komt toch altijd weer koud op je dak vallen als het dan bijna zover lijkt te zijn. Uh, wat in de media wordt geschreven, ik heb het niet zelf gelezen nog maar. Ik hoorde dat van een goede vriend van mij die vertelde, het gaat niet goed met erop. Nou, laten we dan maar eens even wat foto's van vroeger bekijken.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 Onderen willen groot zijn. Nou, dat gaat leuk. Als het leven tegenzit, denk ik aan die tijd. Al werd ik nooit die kapitein, raakt het kind niet kwijt.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 We staan hier in de buurt, luisteraars een paar open. En ik heb gehoord dat de luisteraars gewoon allemaal meezingen met Karen Carpenter. Zing een song. Wat word je daar blij van, hè? Ik heb wel in ieder geval... Ach, die Tom Jones toch? hebt ja, pech met zijn meisje. Hij wordt nooit meer verliefd. I've been in love so many times Thought I knew the score.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 Just broke down and cried And it looks like I'm never gonna fall In Tom, jongen. Tom. Tom. Tommy. Tommy. Tommy. Tommy. Tommy Cooper. Nee, nee, nee. nee. Tom Jones. Hij gaat nooit meer verliefd worden, luisteraars. Geloof u het? God, nou, zeg nooit, nooit, Tom. Zeg nooit, nooit, jongen. Geloof mij nou maar. Jij gaat nog wel weer een keer geliefd worden. Ja, een beetje country, heerlijke muziek. kleine Campbell was dat met Southern Knights. Ik heb hem als het goed is. Bent u daar, bellek? Oh. Ja, en de bellen is hier. <laughs> ja, ik wou zeggen, waar zit de beller nou, maar... Ja, de bellen is hier. En ik zat, uh, weet je wat, dacht ik? Ik ga achter een boom zitten, dacht ik. Oh, dat is het. Daarom zag ja, ik je niet. Ja. ja. Hé hey, hey, Willem. Uh, goedenavond, man. Ja. Hoe gaat het? Ja, goed. Met jou? Ja, ja met mij gaat het wel goed. Ik zit met alle verbijstering nu uh, naar het scherm te kijken. Ja. En uh, ik zie dat alles uh, in kerstsfeer is alweer. Ja, mooi hè? Zwart-wit ja. zwart gezien dan, hè? Zwart-wit gezien, ja. ja. Ik heb een ja. zwart-wit scherm. Maar ja. dat gaat dan al gauw vanzelf. zelf. Het is een, een kerst met, met een finish. Een uh, finishing touch. Ik vind, het wordt wel weer tijd voor een kerst, dat zeg Het ja. wordt ook tijd voor een nieuwe mengtafel. Ik kanaal van de microfoons een stuk. En welke microfoon is stuk? Nummer 1. Waar ik nou uit, nee, de microfoon is niet stuk. Het kanaal is stuk. Dus ik praat nu over kanaal 2. Eh, eh, door microfoon 1 gewoon. Hè. Dus ik heb de kanaal even gewisseld. Oh, vandaag, het Ach ja. Hé, hey, uh, weet, hè? Ja. In de toekomst. De ja. is voor een nieuwe uh, mengtafel. Een mooie digitale uh, mengtafel. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik zit er te luisteren en uh, jij ja, bent aan het werk natuurlijk. Die indruk had jij natuurlijk al. Eindelijk is hij aan het werk, luisteraars, hoort u het? Eindelijk. Eindelijk is hij. Ja, je moet die oude dj's moet je ook met eten houden, dus ja, dan, uh, hè? Ja, dat, is, dat klopt. Hey Willem, uh, heb, ja. je, heb je net nog Wit Zand gehoord en zo? Ik heb niet gehoord, want ik kom net terug van de uh, van brandbeslaatronde. Ja. Uh, na twee klappen en een bliksem en een regenbui dacht ik van nou, laat ik maar eventjes naar binnen gaan. Ja, ik heb net Wit Zand voor je gedraaid. Wat aardig. Goed, hè? Ja, dat is een heel, heel erg, erg goed nummer. Is dat is een erg mooi nummer. Het is ten bos. Ja, zullen we hem in de tweede uur nog een keer doen, hè? Nou ja, dat, <laughs> uh, uh, ja, nee, dat, dat mag. Uh, als het maar inmiddels niet verkleurd is. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Het, nee. Zand, het zand is... Uh, ja, ik heb dat al een de luisteraars verteld niet helemaal wit. Beetje gelig. een Beetje gelig. En ik heb ook zand. verteld hoe meer je naar uh, het noorden gaat in Noord-Holland. Ja. Uh, Egmond bijvoorbeeld die kant op, of Bergen. Daar is ja. het zand uh, witter als je hier in Zandvoort. En je hebt, uh, als je nog van meer naar het zuiden gaat, dan wordt het zand wat zwart. Zwart zelfs? Ja, bij de Vesuvius daar. <laughs> ja. Ja! Waarde, uh, ja. uh, uh, zeer gewaardeerde vriend, ik heb een verzoekplaatje. Heb ik. Oh, een verzoek? Ik heb een verzoekplaatje. Ik heb er niet zoveel verzoek van, maar. Het is een heel oud nummer. En, uh, en uh, het is uit. Uh, ja, een heel oud nummer is het. Ja. Uh, dat is van Leo Sia, En de nummer heet Archie Road. Dat vind ik persoonlijk een van de mooiste nummers die hij gemaakt heeft. Ja. Die, en, uh, die, die heb ik voor jou. Die ga ik zo draaien voor jou. Ja, dat, heb, dat weet ik. Dat jij, die, want ik heb die platenkoffers voor jou eens bekeken. Maar uh, ik dacht dat ik veel muziek heb vriend, Maar uh, jij hebt er ook wel iets van liggen. Ja, nou ja. Ik heb, ik heb uh, een hele hoop zestiger jaren cd's ook. En zeventiger jaren, tachtiger jaren, negentiger jaren. In de jaren 60 had je toch nog geen CD's? Uh, nee, maar ik heb wel CD's van de jaren 60. Die hebben ze later. Oh. Hebben ze die ja, ja. gedigitaliseerd? Gedigit, gedigit, gedigit, gedigit. ja. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Begrijpt u wel? Ja, nee, ik snap het. Nee, <laughs> ik snap hem, oké. Okay. Nee, ja. nee, maar Orchid Rood komt eraan hoor. In uh, rustig mijn rapportages even invullen om genot van een mooi stukje muziek van jou. Ja. Nou, en, uh, dat, gaat, dat gaat helemaal goed komen, Willem. Ja, ja. En, en, en ja ik, uh, ik, ik, ik hoor het wel. Ja. We gaan even een mooi nummer draaien van David Gates. Ten slotte van het eerste uur dan. En dat heet ja. N. Ken je N? Ja, natuurlijk ken ik niet. David Gates ken natuurlijk N Ja, maar N ken je er ook. Leuke meid ja, van. Ja, ja. N. Leuk. Stuk, ja, ja, ja, Stuk van de meidje, echt leuk. Ja, <laughs> ja. Speciaal, ja, ja. ja. Uh, nou, speciaal, voor Gerry. Je ziet het best wel. Misschien luisteren ze mee. Ik weet het niet. daar wachten. maar. Ja. Nou, Hé, wacht. ja. hey, Dank voor het bellen, Wim. Carrie. En uh, twee uur komt Oranje Rood voorbij. Van, uh... Ja, dat is goed. Is prima, jongen. Hé. Hey. Dankjewel, ik spreek je weer. En uh, uh, uh, voorzichtig ga je straks naar huis, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want uh, het, uh, het belooft nog wat uh, slecht weer te worden. Dus, uh, ja, het is nat uh, buiten. Ja. Hé, hey, yes. ik, uh, ik ga je spreken. ik spreek je vriend, Kalman. aan. Hoi. Thank you.